2 uur. Dit is Radio 1. Renze Klamer en Jeroen Snel. Een hele goedemiddag. In dit is de dag: Fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer Marleen Bart. Tot 1 september is zij ook voorzitter van GGZ Nederland. Maar eigenlijk zijn die twee petten niet goed te combineren. Zo leg ze straks zelf uit. En is de stijging van het aantal huizenverkopen in juli een teken van herstel op de huizenmarkt? Nu is het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 PvdA-leider Samson en zijn vrouw gaan scheiden. Dat heeft een woordvoerder van de PvdA bevestigd. Samson gebruikte zijn gezin vorig jaar nadrukkelijk in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. In het campagnefilmpje werden beelden uit het privéleven van de politicus getoond en ook van zijn kinderen. Samson noemde de toekomst van zijn kinderen de belangrijkste reden om politiek te bedrijven. Duitsland ontkent dat er op het spoor extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen wegens een terreurdreiging. Vanmorgen berichtte de krant Bild dat veiligheidsdiensten hadden gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen op treinen en spoortracées. De Amerikaanse geheime dienst NSE zou hebben opgevangen dat Al-Qaeda plannen had voor een serie aanslagen op Europese spoorwegen. Maar volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn is er geen sprake van verscherpte maatregelen. Ook in Nederland zijn de veiligheidsmaatregelen niet verscherpt. Er is geen concrete informatie over een dreiging in ons land. In het gemeentehuis van de Duitse stad Ingolstadt houdt een man al de hele ochtend een aantal mensen gegijzeld. Het gemeentehuis is door agenten omsingeld. De man zou een wapen hebben, maar wat voor een is niet bekend. De politie heeft via de telefoon contact met de gijzelnemer. Correspondent Wouter Meijer over de mogelijke dader dat het gaat om een man van 23... die al een tijdje lang een medewerkster van de gemeente stolkt. Uh, hij is daar zelfs voor veroordeeld en zou eigenlijk in een kliniek zitten. Dus als hij het is, dan is hij ontsnapt uit de kliniek... Uh, die waarschijnlijk het op die medewerkster gemunt heeft. De man zou maximaal tien mensen vasthouden. Bondskanselier Merkel zou vandaag naar Ingolstadt gaan... om campagne te voeren, maar dat bezoek is afgezegd. In Winschoten is een deel van een dak van een Albert Heijn ingestort. Na een zware regenbui, niemand raakte gewond. Een deel van het dak kwam op de kassa's terecht. De supermarkt is voorlopig dicht. Vanwege de zware buien gaf het KNMI eerder een code geel af. Die waarschuwing geldt nog een uur. En dan gelijk de weersverwachting. In het oosten nog stevige buien met hagel en onweer. In het zuiden en westen steeds meer zon en het wordt een graad of twintig. Vanaf morgen droog en zonnig en 22 tot 27 graden. Voor de, voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Erwin De Hart. Een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Diemenoord. 2 kilometer, dat heeft alles te maken met een ongeluk daarvoor... op de A10-ring Amsterdam-Oost richting Noord. Tussen Watergraafsmeer en Zeeburg staat daar 2 kilometer file. Twee rijstroken zijn ook dicht. Op de A76 Belgische grens richting Heerle... file van 2 kilometer tussen Knoopert-Kerensheide en Spouwbeek. Dan nog een melding van het spoor, want treinreizigers hebben tussen Rotterdam Centraal Station en Den Haag-Hollandspoor een uur vertraging. Na een aanrijding rijden er namelijk geen treinen. We gaan zo meteen verder met Dit is de Dag met onder meer het laatste nieuws over de huizenmarkt. Blijf luisteren. Profiteer nu van de Belisol glasactie. Kies voor kozijnen of deuren van Belisol en krijg tot en met 31 augustus het glas voor 1 euro.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Rens de Klamer en Jeroen Snel. Goedemiddag. Dit weekend waren er weer tientallen aanslagen op kerken in Egypte. 23 kerken zijn geheel of gedeeltelijk afgebrand. Jos Trengeholt, u bent uh, priester en woont in Egypte. Zijn er eigenlijk ook aanslagen op moskeeën of andere godsdienstige huizen? Of zijn het alleen kerken? Het zijn alleen kerken. In de maand juli zijn er meer huizen verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Zometeen vragen wij aan Ger Hukker van de Nederlandse Vereniging van Makelaars... of we eindelijk het dal van de crisis hebben bereikt. Het zou een welkom bericht zijn voor de coalitie van PvdA en VVD. Eh, die kunnen wel wat positieve cijfers gebruiken namelijk. Bij ons is Marleen Bart, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. En straks praten we over uw afscheid als voorzitter van het GGZ Nederland. En verder hier in de studio Joris Lohman. Die vertelt of de kritiek op het merk Puur en Eerlijk van Albert Heijn... afkomstig van Foodwatch, terecht is. En ook hebben we live muziek. En die komt van Tjam Rosi. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website Dit Is de Dag hartelijk welkom voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Vorige week kwam uh, Jeroen Dijsselbloem uh, met zijn reactie op de CPB-cijfers. Het zag er allemaal nog niet rooskleurig uit. En onmiddellijk werd de malaise gekoppeld aan de situatie op de woningmarkt. Is dat toch iedere keer terecht? Ja, dat is wel terecht. Want naar mijn idee is er geen herstel van de, de economie mogelijk zonder een herstel van de woningmarkt. Omdat dat de basis is van uh, het vertrouwen van de consumenten en ondernemers. En uh, zolang die woningmarkt niet, niet aantrekt... zullen we ook zien dat, uh, dat de economie niet echt zal aantrekken. Ja, Hoe en wat gaan we het straks uitgebreid over hebben. Toch nog even over het nieuws van afgelopen weekend. Uh, ja, in de maand juli zijn er veel meer huizen verkocht uh, dit jaar... in vergelijk met juli 2012. Een lichtpuntje aan de horizon. Ja, een lichtpuntje wel met een kanttekening... Dat, dat toen dat effect werd veroorzaakt door de overdragsbelasting. Maar je ziet dat de markt wat opkrabbelt. We zijn er nog niet, maar... Je ziet wel dat we het ergste na vijf jaar achter de rug hebben. Dus dat er toch een, een, een balans wordt gevonden, een evenwicht wordt gevonden. Een nieuw evenwicht, zowel in prijs als een aantal transacties. En dat ligt op een, een lager niveau. Ja, en dat is niet anders. Dat is gewoon de realiteit. Verwacht u dat uh, augustus 2013 wat dat betreft ook beter wordt dan augustus 2012? Ja, die symptomen hebben we ook. Hè? Dat die lijn zich doorzet. Uh, dat komt ook omdat uh, de huurmarkt uh, op slot zit. Dus je ziet dat uh, huurders zijn die... Uh, die te rijk zijn om te huren en te arm zijn om te kopen, maar toch nog een poging wagen op die koopwoningmarkt. Je ja. ziet dat banken weer uh, toch iets meer hun deuren openzetten. De SNS die komt met een uh, hypotheekrente uh, die weer uh, 0,2% voordeliger is. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal van die kleine signalen... die niet zeggen dat de markt weer gezond is, zeker niet. Maar die, die wel aangeven Opgegevens dat er wat zijn. gebeurt. Ja. Ja. Toch zeggen andere mensen... ja, vorig jaar per 1 juli zou die overdragsbelasting weer worden ingevoerd. En op de valreep heeft men dan voor 1 juli, in juni en daarvoor, huizen gekocht. Nou, in juli lag dat volstrekt stil. Vandaar dat de cijfers van juli uh, dit jaar gewoon beter zijn dan van vorig jaar. Nee, kijk, het kadaster die registreert een drie, vier maanden na de transactie. He, dus ik, weet, ik kan u al voorspellen dat het kadaster over augustus uh, uh, zal presenteren. Dat ze een enorme stijging zullen uh, aankondigen ten opzichte van vorig jaar. Omdat oh, dat weet u echt, echt niet zeker wat dat betreft. In ja, de maand augustus is het is, nog maar uh, het is, ja, terwijl, op de helft, iets over de helft. Ja, en Maar wij houden de transacties bij die vandaag. Uh, worden verricht. En die worden pas later uitgevoerd. En wat je ziet is dat die trends zijn allemaal de goede kant op En uh, ja, het slechte weer wat in de, in de lucht hangt... dat zijn natuurlijk uh, is Prinsjesdag. Hè. Wat gaat daar gebeuren? En, wat, wat, uh, en de werkloosheidscijfers die oplopen. Ja, en iemand die, uh, ja, die, die hu over huisvesting beschikt... En, en niet weet waar die aan toe is met baan of, uh, of wat dan ook... Ja, die, die blijft zitten waar die zit. Wordt uh, Prinsjesdag inderdaad zo spannend voor u? Want er ligt toch een woonakkoord van februari dit jaar... Waarin prima afspraken zijn gemaakt, ook met oppositiepartijen. Nou ja, het, het woord akkoord is wat besmet uh, de afgelopen half jaar. Hè? Want het ene akkoord is er nog niet, of uh, het, het volgende staat alweer in de stijgers. Dus het woonakkoord is eigenlijk het oudste akkoord, los ja. van het regeerakkoord. En het meest actueel. En, en het zeg meest ik dan actueel. Maar. Dus je ziet dat, uh, dat dat nu wordt uitgevoerd. Dat, dat herken je ook bij de consument. Die zegt het, woord, ik weet het, het ja? is mijn akkoord niet, maar ik weet in ieder geval waar ik aan toe ben. En zeker bij het kopen van een woning is dat belangrijk... omdat je dat niet voor een jaar doet of voor een kabinetsperiode. Je leven lang. Maar je leven lang. Ja. Dus dan is het goed dat je de spelregels kent. En, en belangrijk is dat het kabinet ook betrouwbaar overkomt. Dus dat een akkoord wat, wat ook wordt uitgevoerd... niet in één keer weer uh, zeg maar ja. bij, bij een nieuwe Prinsjesdag uh, weer de, de helling opgaat. Maar verwacht u dat dan? Nee, ik verwacht dat voor wat betreft de woningmarkt niet. Ik gaf net al aan hoeveel waarde ook Dijsselbloem hecht... het hele kabinet overigens aan herstel van de woningmarkt. Alleen dat gaat niet van de ene dag op de andere of het drukken op een knop. Dat is heel langzaam terugkeer van vertrouwen. Maar dat vertrouwen bij de consument komt ook terug... als je het hebt over het pensioenakkoord of over het zorgakkoord. Met andere woorden, men verwacht een betrouwbaar kabinet... die ook uitvoert wat ja. ze afspreken. En daar gaat u vooralsnog wel van uit? Daar ga ik van uit. Ja, mevrouw Bart, voor u als uh, fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer. Heeft u ook signalen dat inderdaad dat woonakkoord van februari dit jaar uh, ja, in, in uitvoering is? Ja, dat is in uitvoering. Zeker. Want ja. uitzicht dat dan ook in nieuwe wetten, bijvoorbeeld, die uiteindelijk langs u uh, de Eerste Kamer gaan? Die moeten er nog komen. Uh, die wetten die zullen vlak na de zomer in de Tweede Kamer behandeld worden. En dan komen ze daarna naar ons. Ja, want een van de uitkomsten van dat woonakkoord is dat de hypotheekrenteaftrek. Uh, uh, van toepassing zou zijn, uh, nou ja, het regeerakkoord was: je moet afbetalen in 30 jaar. Je hypotheek wil je nog in aanmerking komen voor aftrek. En sinds februari het woonakkoord is nou. Voor de helft hoef je het maar ongeveer af te betalen. Het zit iets ingewikkelder geloof ik. Nee, nee het woonakkoord geeft aan dat nieuwe, uh, nieuwe starters op de woningmarkt... die moeten van de, de eerste dag naar nul in 30 jaar. Dus alles aflossen. Dat is eigenlijk de lijn. Maar er was nog een tweede uh, mogelijkheid, een tweede hypotheek... met 50% weer terugkrijgen. Ja, het zit, het zit vrij complex uh, in elkaar, omdat het uh, maar laten we zo heeft. zeggen, Het werd iets verzacht voor starters. Kan ik het zo uitleggen? Nou ja, de Blokhypotheek uh, is toen geboren. Blok. Maar ja. die is ook ten graven gedragen. Daar zit de consument ook niet echt op te wachten. Hè? De consument van vandaag de dag... die wil zelf in 30 jaar van zijn schuld af. En die wil zelf snel aflossen. En die wil ook niet meer in allerlei moeilijke hypotheekproducten terechtkomen. Die wil gewoon heel transparant weten waar die aan toe is. De, dus die, uh, de water bij de wijn van februari was eigenlijk niet nodig nou, mijn geweest. Mijn idee was u, dat wat helemaal wat u niet nodig. Nee, nee. hoe, hoe ziet u dat, mevrouw Bart? Ja, kijk... Um... Het is mijn goede gewoonte om bij te dragen aan de stabiliteit... en de voorspelbaarheid van het beleid dat er gevoerd wordt. Ja. En daar hoort bij dat wij vanuit de Eerste Kamer... eigenlijk geen commentaar op wetsvoorstellen geven... totdat ze door de Tweede Kamer behandeld zijn. Dus daar omdat, is het wacht op. Ja, want de Tweede Kamer mag een wetsvoorstel nog wijzigen. Dat mag de Eerste Kamer niet. Hè. Wij mogen alleen maar ja of nee tegen een wetsvoorstel zeggen. En wij gaan pas uh, nadenken over uh, de kwaliteit van een wetsvoorstel... als dat door de Tweede Kamer dus behandeld... en mogelijkerwijs ook gewijzigd is. Anders zou ik echt voor mijn beurt spreken. En dat past niet bij de rol van een lid van de Chambre. De nou, ik, ik, ik probeer er verder niet lastig te vallen. Maar ik weet niet of het gaat lukken. Ger Hukke van de NVM. Wat verwacht u nu echt concreet van het kabinet in de komende periode? Nou, ik, ik verwacht eigenlijk nog niet eens zoveel van het kabinet. Maar be, ik verwacht betrouwbaar beleid. Zoeken naar draagvlak. Hè? Dus uh, de, het gerolle bol met ook de oppositie... Uh, is iets wat een consument uh, alleen maar in verwarring brengt. Dus dat is, is geen goede zaak. Ook de discussies tussen Eerste en Tweede Kamer. Maar daar kan mevrouw Bart uh, meer over zeggen. Dus waar dit kabinet naar mijn idee nog in kan excelleren is zorgen voor draagvlak. Zorgen ook voor... Uh, kijken wat zijn de weeffouten als die gaan ontstaan in een akkoord. Ja. En het woonakkoord is eigenlijk het eerste akkoord... wat ook tot uitvoering komt. Daar zitten ook wat weeffouten in. Zoals? Maar, maar zoek, nou, uh, ik, ik had het net over die rigide huurgrens. Wat je nu ziet is dat uh, een, een sociale huurwoning... Nou, laten we even afronden rond de 665 euro in de maand. Maar er wordt een inkomensgrens aangesteld... van afgerond 35.000 euro... Uh, nou, het zal duidelijk zijn als je bruto 35.000 euro verdient... dan is eigenlijk een huur van 665 euro al veel te veel. Ja. Hè, als je daar alles bij, bij elkaar optelt. Laat staan dat je een keer een huis kan kopen. Ja, dus het, het, het, het zou geweldig zijn als uh, de wetgeving is ingegaan... en daarna met stakeholders, hè, of dat nou vereniging eigen huis is... of de corporatiesector of de woonbond... dat je eens gaat kijken wat zijn nou de weeffouten... die zijn opgetreden door het akkoord en kunnen we die... Uh, oplossen die wij fouten zonder dat we ineens weer uh, de, de miljarden uh, uh, gaan vragen of het beleid drastisch willen terugdraaien, want dat is gewoon geen, uh, geen realistisch punt. Mevrouw Bartse knikt uh, instemmend met ja. Ja, kijk, dat, dat woonakkoord uh, is het enige van alle akkoorden die gesloten zijn, dat alleen met politieke partijen in de Tweede Kamer is gesloten, hè, met, met D66, Christenunie, SGP en ja, met die drie partijen. En het kabinet, ja. Um, en, de, en de twee regeringspartijen. Um, alle andere akkoorden zijn akkoorden... die met het maatschappelijk middenveld gesloten zijn. Ja. En, en overeenstemming met het maatschappelijk middenveld... is er op het gebied van wonen nog niet. En wij vinden vanuit de PvdA dat dat er wel moet komen. Het kabinet moet vrede stichten met de woningbouwcorporaties. En, um, want dat is heel erg belangrijk voor die rust en die stabiliteit... en die betrouwbaarheid waar meneer terecht op wijst. Hè. Als die er niet komt... Um, kijk, de economie gaat in Nederland alleen maar weer draaien... als mensen risico's durven te nemen. En de grote paradox is dat mensen pas risico's durven te nemen... als ze weten waar ze aan toe zijn. Ja. He, dus die rust, die moet er echt komen. En dat kan het kabinet niet bereiken met de politiek alleen. Daar zullen ook de maatschappelijke organisaties... Het op het gebied van wonen uh, bij moeten worden betrokken. Meneer heeft u het gevoel dat, dat maatschappelijk middenveld... inderdaad genoeg betrokken wordt op dit moment? Nee, dat uh, vind ik niet. Dus dat zou uh, moeten toenemen? Ja, zeker. En, en daar ligt naar mijn idee ook een, een oplossing voor het kabinet. Want, want juist in tijden van crisis moet je zorgen dat je, dat je breed, zou ik zeggen, ervoor gaat. En uh, die uitgestoken hand, hè, waar we het altijd over gehad hebben, over de bruggebouwers, uh, ik zou dat echt oppakken. Ja, ja. Zo zoals u zelf een jaar geleden ook een soort woonplan uh, ja. opstelde uit ja. dat middenveld, hè, met allemaal organisaties. Nou, je zal in, verrast in... zijn wat je uit dat middenveld uh, aan, aan suggesties, innovatie terugkrijgt. En aan medewerking ook. En aan medewerking ja. terugkrijgt. En dat ja. vraagt ook wat van die, van die partijen natuurlijk. Want op het moment dat die alleen maar weer met hun eigen wensenlijstje bezig zijn, wordt het natuurlijk ook nooit wat. Een uh, andere sleutel uh, ligt misschien wel bij, uh, bij de banken. Uh, toevallig of niet, vanmiddag gaat u in Nieuwegein op uw kantoor in overleg met de Nederlandse banken. De Nederlandse Vereniging van Banken. W wat verwacht u van hun? W wanneer bent u tevreden vanmiddag? Nou, innovatie. We komen uit een periode dat, dat het heel makkelijk was om geld te lenen. Dat werd ook makkelijk verstrekt door de banken. Er werd ook veel geld aan verdiend door de banken. En we zitten nu in een, in een soort kredietransoenering. Daar moeten we uit. maar we zitten wel. Dat met betekent een... dat mensen steeds meer uh, moeite hebben om een uh, hypotheek te krijgen. We, we hebben een andere soort van samenleving. Met meer flexibele arbeid, uh, minder zekerheden. ZZP'ers die en, nog niet zo lang bezig zijn. En daar zullen nieuwe simpele producten voor terug moeten komen. Maar misschien ook nieuwe tarieven. He, dus mensen die weinig risico lopen dat, die, dat daar de tarieven van naar beneden gaan. Maar mensen die dus meer risico lopen dat de bank de deur niet dicht doet. Maar zegt... Ik, heb meer, ik haal meer risico in huis. Ik wil het geld wel aan u verstrekken. Maar u betaalt mij iets meer rente. Ja. Dat, dat, dat heeft als voordeel dat als het zo'n ondernemer of een consument voor de wind gaat of voor de wind blijft gaan. Dat hij ook eerder gemotiveerd wordt om weer ook de top af te lossen. Ja. Dus ik verwacht ook op, op dat punt uh, uh, vernieuwing. Net als de rest en Flexibiliteit geldt, eigenlijk wat dat betreft van de banken. Ja. Ja. Mevrouw Bart, dat klinkt, uh, klinkt goed hè? Um, ik, ik denk dat het heel waardevol is om uh, goed te luisteren naar ideeën die uit de samenleving komen om, om de woningmarkt weer los te trekken. Nogmaals, dat heeft het kabinet met het Sociaal Akkoord en de Twee Zorgakkoorden ook gedaan. Hè. Daar zijn alle partijen uit het maatschappelijk midden, uh, middenveld heel actief bij betrokken geweest. En juist dat maatschappelijk draagvlak borgt um, dat, dit, dat, dit, dat er beleid wordt ontwikkeld dat niet voor een paar jaar er ligt, maar dat echt voor een langere periode een bepaalde koers aangeeft. Hè. Ik ben het heel erg met meneer Hukker eens dat. Dat, dat, dat gekif tussen oppositie en coalitie. Ik denk dat heel veel mensen op dit moment in Nederland daar niets van begrijpen. Hey, nou, als, heb... je, als je dit nou eens probeert te vertalen naar gewoon een hele concrete situatie: van mensen die een uh, koopwoning zoeken, dat overwegen, maar tot nu toe hebben gedacht: nou weet je, het wordt allemaal nog wel minder waard als ik een jaartje wacht, krijg ik nog goedkoper een huis. Is dan dit het moment om in te stappen met het, met het stijgende aantal verkopen? Ja, dat, dat, dit is de prangende vraag voor, voor <laughs> starters. Hè? U weet uh, als jij het huis wil of uh, als je gaat studeren en ouders kunnen helpen. Precies. Dus moet je ik dus het nu doen of later? Dus wat je ziet is dat consumenten nu meer openstaan voor het feit van: nou, die bodem van de markt zou wel eens bereid kunnen zijn. Dat merk je, dat, dat zie je. Mensen oriënteren zich op de hypothekenmarkt. Er zijn erbij die. Een andere reden hebben. Die hebben net de huurverhoging achter de rug en denken: er komt er volgend jaar weer een forse aan. Mm -hmm. Dus die hebben een zakelijke reden. Maar die zien dat die prijzen gedaald zijn. Maar ze zien ook dat woningen op dit moment redelijk redelijk weer verkocht worden. als ze reëel geprijsd zijn. Ja. Dus die mensen schatten in: van nou, dit, dit zal tussen nu en een jaar misschien wel eens echt de bodem kunnen zijn. Ja, dan ga ik dan langer wachten. Maar het punt dat uh, zodra wij zeg maar in kwartaalcijfers kunnen laten zien daadwerkelijk kunnen laten zien dat prijzen stabiliseren. En dat zal voor heel Nederland niet op één percentage uitkomen. Dat zal in, de, in het westen sneller dat evenwicht bereikt worden... dan in, in zeg maar de zogenaamde Met andere woorden, dit is het moment om te kopen. Nou, <laughs> Doe het, koop Nee, nee dat ben ik nooit, ook in goede tijden. Dat bepaalt de consument altijd zelf. Ja. Ik bedoel, je, ik zou, je, je moet nog een lakmoestest uitvoeren... voor wat betreft je huwelijk, uh, je relatie, of die duurzaam is. Maar beter nu uh, dan volgend jaar, voel ik toch wel. Nee, in ieder geval je oriënteren. En, en uh, de consument beslist... Uh, en als de banken dan nog meer maatwerk leveren... weliswaar misschien met meer variëteit in tarieven en, en, en simpele producten... Dan, dan denk ik dat we in de loop van het komend jaar toch langzaam kunnen praten... van een, een nieuwe, nieuw evenwicht op de woningmarkt. En ik denk dat daarmee de basis gelegd wordt voor uh, een, het herstel van vertrouwen... en dus een herstel van de economie in Nederland. Zij Ger Hugger van de NVM. U luistert naar Radio 1. Dit is de dag met hier aan tafel de fractievoorzitter van de PvdA in de Senaat... en scheidend GGZ-voorzitter. Dat is dus één persoon, Marleen Bart, priester Jos Strengholt... voedseldeskundige Joris Loman. en NVM-voorzitter Ger Hukker. Mevrouw Bart, u, u stopt binnenkort als voorzitter van GGZ Nederland. Dat Kunt klopt. U kort aangeven waarom? Um, ik heb dat besluit al bijna anderhalf jaar geleden genomen... Um, omdat ik merkte dat ik in de Eerste Kamer veel meer een boegbeeld werd... van de Partij van de Arbeid dan ik van tevoren had verwacht. He, de Eerste Kamer heeft nooit zo heel erg in, de van, uh, in het brandpunt van de belangstelling gestaan. En dat is eigenlijk de laatste twee jaar wel zo geworden. Mm -hmm. van, door, van, door de rol van de Eerste Kamer. Ja, en he, toen zat het kabinet Rutte 1 er nog. Uh, wat allemaal heel spannend was in 2011 met de Eerste Kamerverkiezingen. Ja. ja. En ik ben op dit moment nog heel even ook echt het boegbeeld van de GGZ. He, zo ben ik door GGZ Nederland aangenomen. En ik vond eigenlijk zelf dat het wel heel lastig is... om op twee plekken tegelijk een boegbeeld te zijn. Maar wil u dan er... niet eigenlijk meteen weg, anderhalf jaar geleden, toen u die, toen u die beslissing nam? Ja, ik, ik heb toen tegen het bestuur van GGZ Nederland gezegd, ik moest toen herbenoemd worden voor een nieuwe periode, laten we dat maar niet doen. Uh, het bestuur van GGZ Nederland heeft mij toen gevraagd om aan te blijven totdat er een opvolger was, want het was een spannende tijd voor de GGZ. Er werd toen heel erg bezuinigd. Er moest onderhandeld worden uh, voor een meerjarenakkoord met het ministerie van VWS. Uh, dus ik heb toen gezegd dat ik graag bereid was om dat te doen. En toen zijn we uiteindelijk uitgekomen op een vertrek per 1 september van dit jaar. ja U, u koppelt het aan uw functie als boegbeeld van ja. de PvdA... nu in de Eerste Kamer vanwege de belangrijke rol... omdat daar juist ook een meerderheid behaald moet worden... die er nog ja. niet is automatisch met de PvdA en de VVD. Uh, maar los van het boegbeeld is het niet sowieso lastig... als je uh, voorzitter bent van een partij in de Eerste Kamer... En ondertussen een functie hebt in het werkveld waar, waarvoor u ook politiek onderhandelt. Ja, ik vind, het, ik vind het eigenlijk heel jammer dat die discussie op dit moment alsmaar zo opleidt. Want we doen het al, al tiental jaren zo in Nederland. En het is eigenlijk altijd goed gegaan. Uh, wij verschillen als Eerste Kamerleden daarin niet. Van leden van de gemeenteraad of leden van Provinciale Staten, die ook allemaal gewoon een baan hebben. Hè? Uh, er wordt wel eens gezegd, uh, ja, de nevenfuncties van Eerste Kamerleden... dan vergeten mensen dat het Eerste Kamerlidmaatschap... een nevenfunctie voor mij is. Mijn hoofdfunctie ligt buiten de politiek. En dat wil ik ook heel graag zo houden. Maar ontkent u dan dat het, dat het kan wringen? Het kan zeker wringen. Maar uh, uh, het voordeel van Eerste Kamerleden... is dat iedereen kan zien waar wij mee bezig zijn. Hè? Wij melden dat allemaal keurig uh, op de website... Um, en um, uh, als je als Eerste Kamerlid uh, je petten te veel door elkaar zou laten lopen... te veel met elkaar zou verwisselen... neemt u van mij aan dat de andere 74 collega's direct klaarstaan... om daar iets van te zeggen. Maar waarom ja. dus stopt u er dan mee als het zo transparant is? Vanwege die boegbeeldfunctie. Omdat ik zowel bij de Partij van de Arbeid als bij GGZ Nederland... echt een externe rol heb... Um, uh, en ja, dat wringt. Want dan ziet de buitenwereld je steeds in die twee verschillende rollen. He, collega's die... Bovendien ben ik fractievoorzitter. He, Had dat bij hebben, geholpen, dacht ik al. van Als u geen fractievoorzitter was, ja, maar gewoon Eerste Kamerlid. We hebben de gewoonte in de Eerste Kamer met alle partijen daar... dat als je um, ergens woordvoerder op bent... dat dat dan niet hetzelfde terrein is als waarop je je hoofdfunctie hebt. Ja. Dus er wordt wel een beetje rekening mee gehouden. Nou, er wordt hartstikke scherp rekening gehouden. In elk geval zeker ook bij ons in de fractie. He, bij maar ja, Maar ons, uh, als, als bijvoorbeeld even het voorbeeld. Over de eigen bijdrage in de GGZ. Daar mm -hmm. was natuurlijk in, in, in uw geval was daar echt wel een situatie van wringen aan de hand. Hè? Het, het voorstel lag er in het akkoord om, om de eigen bijdrage, ook in de tweede lijns GGZ uh, uh, zeg maar, toe, er toe al. te passen. Die is door het vorige, uh, door het vorige kabinet ingevoerd. Precies, en, en die ging toen wel weer kabinet, van tafel, niet van tafel. Precies, en u dit was dit eigenlijk kabinet, degene die erover ging. Dit kabinet heeft hem afgeschaft. Uh, ik ging er gelukkig niet over als Eerste Kamerlid... want de Eerste Kamer uh, uh, heeft hier niks over te zeggen... omdat het niet in wetgeving zit. Dus het is door de Tweede Kamer afgeschaft en zo hoort het ook. Uh, kijk, um, um, uh, wij hebben dus de gewoonte dat je een scheiding aanlegt... tussen de portefeuille die je in de Kamer hebt... en uh, de functie, je hoofdfunctie in de maatschappij. En ja, als fractievoorzitter ga je overal over. He, dus dat is lastig. Hoezo? Als er dan toch een uh, GGZ-achtig onderwerp in de Eerste Kamer voorbij komt, laat u dat toch gewoon uw uh, fractiegenoot Zeker. doen die, die dat in een portefeuille Zeker, heeft? Zeker. En nou? dat, meestal gaat het ook zo. Maar op het moment dat het heel spannend wordt en een kabinet dreigt te vallen, of een minister dreigt te vallen, over zijn onderwerp, dan moet u het woord nemen. Dan komt het toch bij de fractievoorzitter terecht. Ja. Dus de bewegingsruimte die je als fractievoorzitter hebt is toch wat beperkt. Maar Had u Denk dan anderhalf jaar geleden het gevoel van hé, hey, dat GGZ-gebeuren dat komt nu wel heel dichtbij? Dat zou zomaar eens een breekpunt kunnen worden? Nee, dat dacht ik. Er was geen concrete aanleiding? Nee, nee. de concrete aanleiding was eigenlijk... dat ik dus moest nadenken over een nieuwe periode bij GGZ Nederland. En toen ik daarover aan het nadenken was... kwam ik op dezelfde dag in de media als fractievoorzitter van de PvdA, uh, over vrouwelijke lijsttrekkers ging ik toen en over uh, iets in de GGZ, ja. op en dan, dezelfde dag. Dan ontdekt u, dan, dan is het niet en handig? En dat was eigenlijk het moment waarop ik zelf dacht, nou ja, niet zozeer van niet handig... maar het moment waarop ik dacht, dit, dit, dit, dit wringt gewoon voor mezelf te veel. Ja. Ik, ik kan hier beter mee ophouden. U bent niet de enige senator waarvan er verschillende petten uh, speelden en in opspraak raakten. Laten we even luisteren. Er zijn natuurlijk wel senatoren bij die een enorme lijst hebben met functies... waar dan ook af en toe nog wat misgaat. Loek Hermans, de voorzitter van de VVD-senaat, die u ook adviseert over dit onderwerp. Hoeveel belangen lopen hier door elkaar? Och, U moet eens weten hoeveel eerste kamerleden... Eh, allemaal eh, adviseur, voorzitter, eh, in de Raad van Toezicht zitten. Er is momenteel natuurlijk veel te doen om bijbanen en nevenfuncties van kamerleden. Zowel eerste als tweede kamerleden. Het CDA-kamerlid Ger Koopmans. Commissaris bij het particuliere vervoersbedrijf Arriva. Dat bedrijf... Heeft heeft er dus alle belang bij dat die motie werd verworpen. Van premierskandidaat naar bouwpaus zit midden in de crisis... zet hij nu zijn helm af, maar behoudt de nodige petten. Elko Brinkman. Ja, mevrouw Bart, zijn er gevallen waarvan u ook denkt... dit kan eigenlijk niet, bijvoorbeeld zoals bij Elko Brinkman... die bij het woonakkoord wel betrokken is... omdat hij ook hè, in, in de bouwsector een verantwoordelijke baan heeft? Nou ja, Elko Brinkman was eigenlijk de enige collega in de Eerste Kamer... die in dezelfde positie zat als ik. Hè? Ook een boegbeeldfunctie bij Bouwend Nederland... en een boegbeeldfunctie voor het CDA... Ook hij heeft inmiddels overigens zijn functie bij Bouwend Nederland neergelegd. Dus ik denk dat er nu in de Eerste Kamer. Maar waar ligt voor u de grens? Bij mij zit het vooral persoonlijk. Hè? Want nogmaals, ik heb geen enkele behoefte. Nee, maar hij heeft een... ook een controlerende functie naar andere Eerste Kamerleden, nee. zei u net. Um, nou ja, wij houden elkaar daar scherp op. Maar ik heb geen enkele behoefte om naar andere collega's te zeggen dat ze hetzelfde moeten doen als ik. Het is voor mij echt een persoonlijke afweging geweest. Maar waar houdt u um... iemand dan scherp op? Wat is dan de grens? Wanneer zegt u hé, hey, dit is wel een beetje. Aan nou ja, het kijk, bij de meeste Kamerleden kun je het dus heel eenvoudig regelen. Door te zeggen wat je in de maatschappij doet, daar ben je geen woordvoerder over. Maar bij fractievoorzitters is dat ingewikkelder. Ja. En dat gold voor Elko Brinkman, dus ook. Maar nu hij gestopt is bij Bouwend Nederland en ik bij GGZ Nederland. Kijk, wat ik wel jammer vind is, hè, er ontstaat een soort sfeer van het zal allemaal wel niet deugen. Terwijl ja, ik zie dat juist um, heel veel Eerste Kamerleden nemen juist door die hoofdfunctie buiten de politiek. Heel veel inhoudelijke expertise mee, het parlement in. Dat zorgt ervoor dat ministers bij ons altijd heel nerveus zijn, want er is altijd dat wel één Eerste Kamerleed die meer van dat onderwerp weet dan zij. En dat zorgt er ook voor, en dat wordt wel eens vergeten... Uh, wij verdienen over het algemeen ook het dikste deel van onze boterham... buiten de politiek, dat we daardoor ook veel onafhankelijker... van onze politieke partijen kunnen opereren. En dat is in je Nederlandse bestel toch ook best veel waard. Ja. Dus u, u Ik zou nu... het wel fijn vinden als dat verdacht maken van Eerste Kamerleden. Hè. Laten we er in Nederland, daar hebben we een goede traditie in... er nou gewoon van uitgaan dat dingen deugen totdat het tegendeel bewezen is in plaats van dat we dat omdraaien, want daar krijgen we een hele nare samenleving. U wilt het eigenlijk omdraaien, die extra ervaring, die nee zijn juist handig... en, en Belangrijk. positief bij functioneren als ja, Eerste kamerlid. die hebben heel veel meerwaarde. En we moeten vooral het kind dus niet met het badwater weggooien. Want ik denk niet dat we zitten te wachten op een Eerste Kamer... die ook echt helemaal afhankelijk van de politiek wordt. Het is ja. wel zo lastig om zelf te beslissen uh, wanneer er sprake is van belangenversprengeling. Kan je daar dan uh, samen over praten, over sparren? Hoe werkt dat? Binnen de fractie praten wij daar zeker over. En dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat wij ook besloten hebben, maar dat is alleen binnen de PVDA-fractie. Dat um, um, als je bijvoorbeeld voorzitter bent van een raad van toezicht van een organisatie. en je hebt daar dus ook een stevige rol. dat je op dat onderwerp dan ook niet het woord voert in de Kamer. He, dus he, wij zijn er zelf goed. wel wat strenger in geworden. onder invloed van al die discussies. Heeft u nog maar, een goede tip voor Jacobine Geel, uw opvolger? Korte tip. <laughs> nou, Jacobine wordt voorzitter. naar mijn gevoel van een van de allermooiste sectoren. die we hebben in Nederland. En ik ben ervan overtuigd dat ze dat heel goed zal gaan doen. Maar alleen Bart. Bedankt voor nu, straks praten we verder. Dit is Radio 1. Het is uh, half drie, hier is Jan van Putten met het NOS Journaal. Fractievoorzitter Zeilstra van de VVD vindt onderhandelingen tussen het kabinet en oppositiepartij D66 over de bezuinigingen voorlopig niet zinvol. Volgens Zeilstra liggen de standpunten te ver uit elkaar. D66-leider Pechtold vindt het vreemd dat het kabinet niet met de oppositie onderhandelt. Het kabinet heeft steun van de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Duitsland ontkent dat er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen op het spoor vanwege terreurdreiging. Vanmorgen schreef Bild dat Amerikaanse veiligheidsdiensten Duitsland hadden gewaarschuwd voor aanslagen op treinen en spoorwegen. Ook in Nederland zijn de veiligheidsmaatregelen niet verscherpt. In Amsterdam is veilingmeester Jan Pieter Glerem overleden. Glerem werd gezien als een van de beste veilingmeesters van Europa. In de jaren 90 was hij acht seizoenen lang het gezicht van het Tos-programma Eenmaal Andermaal. Jan Pieter Glerem was 70 jaar. En in Winschoten is door hevig noodweer het dak van een Albert Heijn ingestort. De supermarkt is voorlopig dicht. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. In Winschoten stond het water 50 tot 80 centimeter hoog. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel... de fractievoorzitter voor de PvdA in de Eerste Kamer, Marleen Bart... Jor Strengholt, die priester is in Egypte... voedseldeskundige Joris Lohman en zangeres Tjamrozi... die over een minuut of tien voor ons gaat zingen. U kunt uh, reageren via Facebook uh, of via Twitter met hashtag DIDD... of via onze website ditistedag.nu. Oh, daar ging even wat mis. Marleen Bart, uh, u bent uh, uh, nu lid van de Eerste Kamer... maar u bent ook lid van de Tweede Kamer geweest... en uh, van de PvdA-fractievoorzitter voor de Provinciale Staten tot 2004. Uh, toen bent u even een tijdje weg geweest uit de politiek. U bent uh, voor uzelf consultancy, andere dingen gaan doen. Maar op een gegeven moment kwamen we weer terug. Waarom kwamen we weer terug? En, nog belangrijker, waarom in de Eerste Kamer? Um, ja, ik, ik ben um, uh, inderdaad weggegaan uit de politiek. Um, uh, omdat ik uh, de politieke spelletjes, met name in provinciale staten... heb ik dat erg meegemaakt, een beetje zat was. En u doelt dan specifiek op het spelletje van de VVD, hè? Um, onder andere, nou ja, er waren tijd. vier partijen bij betrokken... die toen de PvdA als grote winnaar van de verkiezingen... buiten het college van gedeputeerde staten hielden. Toen had ik zoiets van, ja, kijk, ik, ik ben een beetje... ja, dat klinkt misschien wat hoogdravend. Ik ben actief geworden in de politiek... omdat ik graag iets voor mijn land wilde betekenen. En dit soort spelletjes en dat gedoe waar ik het net over had... He, wat je nu ook wel ziet tussen oppositie en coalitie... dat leidt vaak zo enorm af. He, natuurlijk wil je graag laten zien waar je als partij voor staat. Maar al dat vliegen afvangen, ja, daar hou ik allemaal niet zo van. Nee, maar even voor duidelijk... U had, u had eigenlijk flink gewonnen hè, namens de PvdA en ja. ook uzelf. Maar toen werd er achter uw rug eigenlijk allemaal al geformeerd. Ja, precies. En daar raakt u teleurgesteld van? Ja, behoorlijk. Omdat ik vind dat de stem van de kiezer de doorslag moet geven... bij de vorming van een college of een coalitie. Dus toen ben ik weggegaan. Toen ben ik voorzitter geworden van CNV Onderwijs. Een vakbond voor leraren. En daarna ben ik naar GGZ Nederland gegaan. Um, dat heb ik met heel veel inzet en passie gedaan. En ik had mezelf echt beloofd... de politiek is kennelijk niet voor mij. Want he, dan moet je toch te veel inleveren op, op dat gedoe en die spelletjes op je eigen persoon. U was maar. niet sluw genoeg. Uh, nou ja, ik kan het wel zijn, maar ik heb er zo'n hekel aan. Oké. Okay. <laughs> dus, um, um, en ik ben teruggekeerd um, in 2011... Uh, omdat de PVV toen uh, in het kabinet kwam... Hè, of aan de regeringsmacht mocht gaan zitten. En ik vond dat echt geen goede zaak. Hè. De PVV uh, is, is natuurlijk echt een politieke tegenstander... van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een samenleving waarin iedereen de kans krijgt... om mee te doen en iedereen dezelfde rechten heeft. De PVV probeert toch echt... Groot groepen mensen buiten te sluiten. Maar gaat het dan om vooral uh, de islamisering en de moslims... waar zij het over hebben, of ook bijvoorbeeld in de gezondheidszorg? Ja, de, de PVV uh, is ook altijd heel negatief... over uh, mensen met een psychische stoornis... waar ik natuurlijk vanuit de GGZ erg betrokken bij ben. En die dat willen zij zijn... ook buitensluiten? Ja, opsluiten, vooral in instellingen. Uh, terwijl ja, ik vind dat ook mensen met een psychische stoornis... dat zijn burgers met rechten... die gewoon mee moeten kunnen doen in de samenleving. Ja. He, dus toen dacht ik, ja, de PVV... dat is de, aan de macht in Nederland, dat is zo extreem... En ik, ik hou ook niet van dit soort extremen. Ik geloof meer in middenpartijen die proberen samen te werken. Coalities te sluiten, om het land verder te helpen. En toen dachten, nu kom ik terug. Dus toen dacht ik, nou, laat ik het dan maar doen. Ja. Maar in de Eerste Kamer, ja. uh, want waarschijnlijk een beetje een bestuurlijke functie... uit de schijnwerpers, iets minder van een politieke spelletje. Precies. Valt dat ja. even tegen? Ja, ah. dat, ja. Nou ja, kijk, ik had echt gedacht, als ik in de Eerste Kamer weer actief word... voor mijn partij en voor het land uh, maar weer ga inzetten... dan doe ik dat een beetje in de luwte. Ja, dat is dus lelijk niet uitgekomen. He, en, en daar heb ik me gewoon ook echt op verkeken. Wat uh, is er zo vervelend aan die schijnwerpers? Um, nou ja, kijk, als je, um, uh, altijd als ik in de media kom... dan komen er altijd weer uh, heel veel, hele nare, negatieve reacties van mensen. En, en natuurlijk, in de loop van de jaren, je wordt een dagje ouder... dan krijg je een wat dikkere huid en wat meer eelt op je ziel. Maar leuk is het nooit. Hè? En mensen vergeten soms wel eens dat als je in de politiek stapt... dat je dan niet een instituut bent... maar dat je gewoon een mens van vlees en bloed blijft. Dat uh, blijkt vandaag wel weer met het bericht dat Diederik Samson uh, gaat scheiden. Ja. Hoe kijkt u tegen zo'n bericht aan? Um, ik, ik denk dat het vooral een privézaak voor hem en zijn gezin is. Het staat bovenaan 101 uh, ja. van Teletext. Ja. Het zat in het NOS-journaal. Um, ja, ja. Maar dat is duidelijk geen privézak meer. Ook in, inherent aan de schijnwerpers, dat ook daarop het licht valt. Precies. En daar vraag je niet altijd om. Maar dat was bij u ook het geval, dat mensen ook over privé dingen wat te zeggen hadden. behalve over. Uh, dat uder? gebeurt wel eens. Uh, he, mijn man is burgemeester, dus die heeft ook. een... Jan uh, Hoekema in Wassenaar? Ja, ja oud-Kamerlid voor D66. Dus die heeft ook een publieke functie. Uh, dus wij maken allebei regelmatig mee... Uh, he, dat je hele negatieve, gemeene, valse reacties van mensen krijgt. He, helaas is de mens niet altijd alleen maar positief en fijn. En als je de politiek instapt, dan stel je je dus weer willens en wetens bloot. Uh, niet alleen voor jou, maar ook voor de, voor de mensen waarvan wie je het meeste houdt. Je man, je kind. Uh, die krijgen dat ook over zich heen. En maar dat daarom... krijgt u nu dan eigenlijk weer. Nu dus de zo op de Eerste Kamer gericht zijn. Ja. Misschien wel iets minder dan in de Tweede Kamer, maar ja. alsnog... Ja, Wilt ja. u niet weer stoppen? Nee, ik ga niet weer stoppen. Uh, want ik heb hier nu, kijk, toen ik Tweede Kamerlid werd 15 jaar geleden, had ik geen idee dat dat erachter zat. Nu wist ik het wel. Dus je weet waar je voor kiest. Je weet waar je jezelf aan gaat blootstellen. En je weet ook dat je heel veel narigheid en ellende over je heen zult krijgen. Maar u heeft uh, getekend voor? Wat is het? Eén dag jaar. per week? Anderhalve dag in de week. Dat, eh, dat zal het nu niet zijn, denk ik. Nee, ik ben er meer tijd aan kwijt. Uh, dus ook dat uh, hoort erbij. Hè. Weekenden vrij, dat uh, is iets wat je kunt opgeven... zodra je in de landelijke politiek stapt. Ook niet leuk voor uw gezin. Nee, maar het is toch allemaal heel erg de moeite waard. Uh, want Nederland zit nu in een hele erge crisis. Uh, hè, meneer Hukker had het net al over het enorme belang... van het herstel van de werkgelegenheid in Nederland. Het enorme belang van economisch herstel... Je weet wel waar je het voor doet. Je weet wel dat je kunt meehelpen, kunt meewerken, je kunt inzetten... om van Nederland, wat een bevoorrecht en prachtig land is... om dat te proberen ook zo te houden. Ja. En ervoor te zorgen dat de mensen in Nederland een eerlijke kans krijgen... om zich te ontplooien en mee te doen aan de samenleving. En dat belang vind ik groter en belangrijker dan mijn eigen Vrije Zaterdag. Maar, en als u dan die vrije zaterdag heeft... en u staat uh, lekker eten te maken samen met uw man... gaat het dan ook nog over Nederland? En, en wat, uh, mee Ongetwijfeld, aan het... <laughs> dat gaat niet anders. Nou, eigenlijk heel vaak niet. Nee? Kunt u Men, dat scheiden? Mensen, mensen denken wel eens dat wij thuis de hele dag over politiek praten... maar wij zijn ook een gewoon echtpaar. Dat probeert elkaar zoveel mogelijk emotioneel te steunen in wat we doen. Ik ben dol op koken, dus dat doe ik inderdaad meestal... Uh, een groot deel van de zaterdagmiddag. En dan staat mijn man er gezellig bij met een glaasje wijn... En dan praten we lekker bij over de week. Als je niet als burgemeester in het dorp wat aan het doen is... want dat komt op zaterdag ook heel veel voor. Ja, belangrijke functies. en uh, Je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen... dat u nu een van de belangrijkste vrouwen van Nederland bent. Want terwijl, <lacht> ja, u lacht erom, maar Samson en Rutte die, die stomen het samen klaar. Maar u moet het uiteindelijk door dat senaat heen loodsen. Uh, nou, daar kan ik wat bij helpen. Maar dat moet het uh, bewindslieden vooral ook heel erg zelf doen. Ja, ook uh, ja. nu vandaag. Hè? Want uh, Jeroen Dijsselbloem maakt het bekend... nou, we stoppen ermee eigenlijk dat, dat overleg met de oppositie. Het komt wel goed in de Eerste Kamer. Daar wordt door, door bijvoorbeeld Alexander Pechtel nogal heftig aan getwijfeld. Wat, ja. zijn, wat zijn uw trucjes? Ja, ik probeer het zoveel mogelijk zonder trucjes te doen. He, wat ik net al aangaf, ik heb het eigenlijk niet zo op die trucjes in de politiek. Wat ik belangrijk vind, is dat het gaat over de inhoud. He, ons land nogmaals zit in de allerergste economische crisis in ruim 80 jaar. En daar komen we alleen maar uit als we als politiek bereid zijn... om over onze eigen schaduw heen te springen als partijen... en de handen ineen te slaan. Maar u moet toch wel, bedoel, andere mensen in de Eerste Kamer... zullen ook wel een beetje politieke spelletjes spelen... niet te snel iets anders doen dan de mensen in de Tweede Kamer? Het is toch nou, niet makkelijk nu om, om uw voorstellen te slijten? Gelukkig. Gelukkig uh, gaat het in de Eerste Kamer vaker om de inhoud dan om de politiek. Juist ook, denk ik, omdat mensen zo'n mooie baan buiten de politiek hebben. Hè? Dus onze ziel en zaligheid hangt er niet zo van af. En we brengen die inhoud ook mee de Eerste Kamer in. Dus we kunnen daar met elkaar ook inhoudelijk echt een heel goed gesprek uh, voeren. Ook met alle andere partijen, dat merk ik ook echt. Ja, en ik moet u eerlijk zeggen, het is ook de boodschap... die ik vorig jaar toen ik campagne aan het voeren was voor de Tweede Kamerverkiezing... op straat van de mensen het meeste meekreeg. Mensen zeiden allemaal... De economie zit in de problemen. Begraaf de strijdpijl. Ga samenwerken en trek het land alsjeblieft uit de prut. Want ik maak me zorgen over mijn baan, en gaat het over de goede mijn kinderen, kant op? over mijn ouders. Want in de Eerste Kamer is maar afwachten wat natuurlijk van de Tweede Kamer tot u komt. Dus uw handen zullen soms jeuken en dat u denkt van... ja, waarom nu dit, waarom nu dat niet? Ja, kijk, niemand bezuinigt zoveel voor zijn lol. Hè? Ik bedoel, we doen dat omdat het moet. Omdat we de overheidsfinanciën op orde moeten brengen. De overheid geeft op dit moment elk jaar 20 miljard euro meer uit... dan er binnenkomt. Iedereen die een huishouden runt, snapt dat dat niet eeuwig zo door kan gaan. Dus het moet gebeuren. En wij spannen ons als Partij van de Arbeid er vooral voor in... om ervoor te zorgen dat het ook op een eerlijke manier gebeurt... dat de inkomensverschillen in Nederland er niet groter door worden... en dat de toegankelijkheid van onderwijs en zorg bijvoorbeeld... voor mensen over Blijft. Haalt het kabinet de kerst, denkt u? Uh, het kabinet uh, haalt de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, omdat ik ervan overtuigd ben dat er niemand in Nederland in de huidige situatie zit te wachten op weer een, tweede, een, een crisis en weer nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. U bedoelt dat eerste Kamerleden misschien geneigd zijn om in te stemmen omdat het alternatief slechter is? Um, ik denk dat op dit moment, he, als we een economische crisis hebben, dan is een politieke crisis echt het slechtst denkbare scenario. En ik denk, ik ben ervan overtuigd dat bijna iedereen in Nederland dat met me eens is. Oké, okay, dat is dan in uw voordeel. U gaat afscheid nemen van de GGZ. Wat gaat u het meeste ja. missen daar? Um, ik ga de, de hele sector verschrikkelijk missen. Het is een, het is een prachtige sector, heel innovatief. Waar... Met wel wat donderwolken boven het hoofd. Uh, nou, we hebben net weer vlak voor mijn vakantie... Uh, heb ik opnieuw een meerjarenakkoord met minister Schippers mogen afsluiten. Er moet heel hard gewerkt worden de komende jaren in de GGZ... om een paar belangrijke veranderingen uh, door te voeren. Hè. Er gaan heel veel mensen minder in de instellingen wonen... en veel meer... Thuis op zichzelf met de zorg die meegaat de wijk in. Mantelzorg ja, een... was vandaag ook nog in de nou is, Dit is echt professionele zorg okay. voor mensen in de wijk. Uh, dat, wordt, dat wordt een enorme klus. Over vijf jaar kennen we de GGZ niet meer terug. Als, vergeleken met vandaag. Dus voor onze instelling en onze medewerkers wordt dat keihard werken. Maar ik denk dat het wel een positieve ontwikkeling is. En ik denk ook dat we het kunnen. Want de GGZ in Nederland, dat wordt wel eens vergeten. Maar mag ik het nu één keer zeggen. Zeg maar. Is misschien wel de beste ter wereld. En okay. daar mogen we ook een beetje trots op zijn. Mooi het wordt nog moeilijk afscheid nemen. Succes. Dank u wel. We gaan naar Tjam Rosie die uh, onze muzikale invulling uh, live verzorgt... hier uh, bij Dit is de Dag. Hallo Tjam. Hallo. O onlangs kwam je nieuwe album uit, At the Back of Beyond. Uh, eerder had je het album L, dat ging gewoon de hele wereld over. Het is soul, het is jazz. Uh, waarom spreekt deze muzieksoort jou zo aan? Soul en jazz? Soul slash jazz heb ik hier op mijn papier staan. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Um, uh, ik ben be ik beïnvloed door allerlei soorten uh, muziek. Um, nou, het heeft met mijn achtergrond te maken. Ik kom uit Cameroen, daar ben ik geboren. Uh, daar heb ik heel veel traditionele muziek geluisterd. Heel veel gospel, zeg maar, uit Cameroen dan. En hier heb ik gewoon heel veel popmuziek leren kennen. Ik heb Braziliaanse muziek gestudeerd. Jazz leren kennen op het conservatorium. En ik hou gewoon van muziek, dus voor mij zijn stijlen niet zo heel belangrijk, maar de kern muziek. Dus ik doe jou tekort als ik zeg je bent een soul en jazz zangeres. Het is meer dan dat. Vind ik wel. En, en die titel dan, at the back of beyond. Wat betekent dat? Dat is een Aus poëtisch Australische gezegde, een plek die zo ver weg is dat, dat daar bijna niemand komt. En het is poëtisch, zeg maar, bedoeld voor mijn hart, mijn ziel. Ik laat niet zomaar mensen toe, maar als je, als je muziek maakt en kunstenaar bent... doe je dat eigenlijk wel. Dus, uh... Muziek is de weg naar jouw hart. Ja. Nou, nou dat uh, ben ja, We zijn heel benieuwd. Twee keer genomineerd voor de Edison Jazz Publieksprijs. Hier is Chambrozi en je gaat zingen Thinking About You. Yes. Turning to a friendship that's long, long, long gone. I remember the two of us talking, sharing thoughts. Sometimes I wonder. Thinking about you. Wat, wat, wat, wat, zegt dit, uh, wat zei dit dan over de weg naar jouw hart? Wat, zegt dit, wat laat ons dit van jou kennen? Zeg maar. Dat ik wel eens aan vrienden denk uh, die ik eigenlijk nooit meer zie, maar dat ik hoop dat het goed met ze gaat. Mooi, dankjewel. Die komt straks nog terug. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Een van de vrienden van Dit is de Dag is Joris Looman, voedseldeskundige. Zo af en toe zien we jou. Uh, jij gaat het vanmiddag hebben over het volgende. Veel mensen winkelen tegenwoordig verantwoord. Dus ik vind dat moet je toejuichen. En dat doen we dus ook bij Albertijn. Aha, puur en eerlijk. Makkelijk kiezen voor verantwoord. Een nieuwe lijn producten. Allemaal gemaakt met extra zorg voor mens, dier, natuur of milieu. Zo kunt u heel eenvoudig zien welke Albert Heijn-producten het meest verantwoord zijn. Ja, het is 11 voor 3, we zitten nog niet in de sterrenclame... maar dit is even het onderwerp van vandaag in onze rubriek over voedsel. Ja, Joris, Albert Heijn die heeft die producten met puur en eerlijk... en nu is er de Europese voedselwaakhond Foodwatch... die zegt dat is helemaal niet eerlijk om het zo te presenteren. Ben je het ja. een beetje met Foodwatch eens? Um, ja en nee. Um, kijk, je hoorde net al dat Albert Heijn zei... Uh, de, de producten worden geproduceerd met extra zorg voor mens of dier... of natuur of milieu. Ja. Waarbij het al aangeeft dat het eigenlijk een hele grote koepel is... waarin allerlei uh, labels dan weer onder geplaatst worden. Zo maar dus... scoren de meeste producten onder het label natuurlijk... als het maar aan een van die voorwaarden hoeft te voldoen. Ja, dus dat is ook het, uh, de voorname uh, reactie die Albert Heijn gaf op Foodwatch. Van ja, uh, dat, bes dat beslissen wij niet zelf. Dat zijn gewoon uh, labels die bestaan bijvoorbeeld van de dierenbescherming... of bijvoorbeeld MSC-vis. He, dus dat keuren we niet zelf. Die, die, die producten hebben echt een label. Maar Foodwatch zegt, ja, uh, er zijn verschillende producten... waar bijvoorbeeld maar één bestanddeel van dan toevallig een keurmerk heeft. En dan uh, bijvoorbeeld noem ik scharrelvlees als voorbeeld. Uh, er is een heleboel aan te merken op, uh, op, of scharrelvlees wel beter is voor het dier. Uh, er is dan één product waar dan een uh, hoofdbestand van scharrelvlees in is. De andere producten zijn dat helemaal niet. Je hebt geen idee waar die vandaan komen. En dat valt dan onder puur en eerlijk. Dus het, wordt, uh, het groene en het eerlijke en het verantwoorden... wordt wel heel erg uh, verdund en verwaterd op die manier. Ja. En als ik dan in deze supermarkt... Liep, dan had ik eigenlijk nooit zelf het gevoel van ja, puur en eerlijk, dat is dan eerlijk tot stand gekomen. Ik dacht meer van dit is een heel gezond product voor me. Heel puur, zonder ja. toegevoegde kleurstoffen en zoetstoffen en dat nou, soort dingen meer. Dat is ook met name mijn uh, ja, kritiek daarop. De, de, de, de naam die je ervoor kiest, puur en eerlijk... is dus voornamelijk natuurlijk een, een marketinginstrument... Met, uh, met meegaan op die, op die duurzaamheid. De, dat is het echt van Albert Heijn, denk je? Pure marketing? Nou ja, ze zeggen ook zelf dat het een, een, een, een huismerk is. Ze zeggen het is geen label, geen keurmerk, het is gewoon een huismerk. Net als ze ook bijvoorbeeld um, uh, de, de, de um, uh, goedkope producten producten onder eigen, eigen, uh, eigen huismerk uh, bereid brengen. je een dat het bepaalde verwachtingen wekt. Ja, precies. Nou ja, en uh, er is zoveel verwarring uh, over of het puur is... dus voor, voor de, beter voor de wereld of beter voor jezelf. Je hebt natuurlijk ook die voor, het voorbeeld van um, uh, ik kies bewust. Dat gaat dan echt over gezondheid. Uh, maar als je puur zegt, dan denk je inderdaad aan pure ingrediënten. Ja. En dan er er geen toevoegingen in. En dat is ook voornamelijk kritiek. Uh, er zitten, overal zit suiker in. Uh, er zitten allerlei uh, E-nummers in. E-nummers zijn niet per definitie slecht, nou ja, dat is duidelijk. Je, je, maar het is, wekt een andere suggestie. Je hebt een aantal uh, producten meegenomen uit de blauwe supermarkt, om ja. hem zo even te noemen. Uh, behandels is even, puur en eerlijk, is het label wat erop staat? Ja, ja ik was net inderdaad even in Albert Heijn. Uh, nou, een van de voorbeelden die uh, Foodwatch zelf ook geeft is, is Scharrel cocktailworstjes. Ik zei het zelf al zo. Uh, Laat eens uh, zien. Scharrel, dat is, dat is dit. Ah, ja. Um, ja, aan de ene kant, Scharrel is dus, dat heeft wel twee sterren van, van de dierenbescherming. Dus uh, er zit inderdaad een keurmerk op. Um, maar goed, Scharrel is... Er is genoeg aan te, aan te merken op hoe, uh, hoe goed dat voor dieren is. En aan de andere kant, kijk als je het gaat, gaat hebben over puur en eerlijk verantwoord... ik denk niet heel snel aan verantwoord als ik aan uh, scharrelknakworstjes uh, uh, denk. Nee, um, en, en iets anders wat, wat ik dan wel zelf ook... Uh, je hebt het zelf wel over uh, gezondheid voor, je, voor jezelf. Biologische witte bonen in tomatensaus. Ja, daar zit... Extra suiker in. Uh, ja, wat, waarom moet er suiker in, in tomatensaus zitten? Dat doe, doe je thuis ook niet. Maar het als is toch wel zeer verleidend. Su he, dat maakt. je denkt, nou, ik koop eindelijk eens biologische witte bonen. Ja. Blijkt daar toch weer heel veel suiker in te zitten. Ja, precies. En ik denk dat de voornaamste kritiek ook moet zijn. Dat uh, Albert Heijn zegt eigenlijk: we maken het makkelijker voor de consumenten. Er is een woud aan allerlei uh, labels. En hoe, er, zijn best, er is best wel een groep, groeiende groep consumenten die het goed wil doen. Uh, en daar wil Albert Heijn aan tegemoet En zeggen: we maken gewoon één ding. En dan zit je altijd goed. Maar ja, dan wordt het ook wel weer heel makkelijk om daar allerlei dingetjes in te schuiven die uh, ja. de ponden niet helemaal deden. Om, om het Bestaat zogenaamd het in, maar uh, overzichtelijk te houden. Ja. Bestaat ja. het ook in Egypte, Jos Strengeld? Een puur en eerlijk label, zoiets? Ja, ja er wordt wat omgelachen, moet ik eerlijk zeggen. Ja? We zijn blij als we te eten hebben. Ja, ik, ben, ik niet hoor, maar mij is het wel goed. Maar 90% van de bevolking die is al heel blij als ze gewoon eten hebben. En dan maakt het niet uit wat. En nu mevrouw Bart, let u erop? Ja, ik let er zeker op. Ja. En, en wist u het ook dat puur en eerlijk eigenlijk meer iets zegt... van de productie van het product... Ja. dan dat het een eerlijk product ja. voor jezelf zou trade, zijn? Ja, fair trade is dus erin opgegaan. He? Ja. ja, zeker. En, en kijk, u koopt het daarom ook bewust of doet nou, het u kijk, niks? Ik koop dit soort producten dus sowieso niet. Want niet. als ik tomatensoep wil eten, dan maak ik die lekker zelf. Oh, dat dus vind ik veel wat. beter. Hè? Dan weet met je... uw man in de keuken met het rode weer, ja. en dan weet je ook wat erin zit. Hè? Dus ik koop dit soort kant-en-klare producten eigenlijk bijna nooit. Wel eens een opwarmaaltijd, maar dat is alles. Omdat ik het echt belangrijk vind om zelf te weten wat ik erin doe. Overigens mag ik graag een schepje suiker in de tomatensaus okay. gooien, want oh, dan wordt die toch best lekkerder wein, van. <laughs> en een scheutje wijn ja. wordt die nog beter van. Hè? Maar, maar ik wist wel dat het ging over, uh, over productiemethode. En die productie Methode, ja, dat daar wat aan gebeurt, dat vind ik wel heel erg belangrijk. En eh, zo'n label puur en eerlijk, wat, wat toch wel, ja behoorlijk groot label eigenlijk ja. is. Het doet heel veel met je emotie. Dat, dat mag dan op dat product geplakt worden... als er maar aan één dingetje eerlijk is voldaan. Nou ja, kijk, ik vind het, ik vind het vrij positief toch wel... dat zo'n grote supermarktketen... met toch een behoorlijk stevige positie op de markt... wel zijn best doet wel om hier doet. veel meer aandacht voor te vragen. En ja. er ook een ruime gelegenheid aan geeft. Maar dat is toch ook gewoon een beetje marketing... He? dat scoort tegenwoordig? Een beetje ja, eerder. maar goed, er is heel lang zo geweest... dat dit helemaal niet scoorde. Hè. Dat iedereen het alleen maar associeerde met Geitenwolles... En een beetje onzin en hippie, en dat het mainstream wordt, en dat consumenten dus het steeds beter zien. Daar dragen zij aan bij. Ja, dat vind ik wel. Joris Loman, hoe zit het met de prijs? Zijn deze producten ook nog duurder, zoals we altijd dachten bij biologische producten en dat soort dingen? Ja, zijn over het algemeen Toch uh, wel, wel duurder. Nog. Nou, ik moet zeggen dat ik, dat ik het ook voor een deel eens ben hoor. Uh, ik, ik, je kan natuurlijk alles zelf gaan doen en op de boerenmarkt. En als je het helemaal perfect zou willen doen, dan, dan ben je daar ontzettend veel tijd mee kwijt met, met wat je nou uh, in, je, in je boodschapmandje. Of dan liever gewoon niet eens in je boodschapmandje gooit. Dus uh, dat er meer aandacht is, dat er een trend is en dat de grote supermarkt die op inspreekt... dat is inderdaad een positieve uh, ontwikkeling. Um, en ik denk ook dat uiteindelijk... dit is gewoon een soort transitieproces waar we doorheen moeten. Waarbij dit, de hele... dit, dit is een tijdelijk label, zeg je? Ja, ik denk dat, dat er, er is gewoon ontzettend veel aandacht voor betere productiemethode afgelopen 50 jaar hebben we zoveel mogelijk eten moeten produceren. Nou, het voedselveiligheid in Egypte is nog steeds een groot issue. En nu merken we dat we het ook gewoon op een verantwoorde manier moeten doen. En allerlei initiatieven dragen daar bij. Maar het is wel zo. Ik sprak nog, zometeen, net nog even de directeur van Foodwatch. Uh, en die zegt wel van ja, uh, nogmaals, die, die verwatering in het land van Terbouw blinde is één oog koning. Uh, dit soort uh, prikjes en dit soort uh, dingen om, om de supermarkt scherp te houden, Niet zijn eerlijk volgens eerlijk. mij wel heel goed. Want well, dan oh, blijf, oh, ja, dan hij vindt het wel goed. Ja. Zij, ja, heel heel de Anna de Vries. Uh, uh, ja, dat, dat, je moet, als Albert Heijn kan ook heel erg zeggen van, nou, we zijn nu goed bezig en uh, hier blijven we staan. Dus om een beetje blijven prikken en ze scherp te houden, vind ik het een hele goede actie van uh, Foodwatch. Want je hebt nog zo'n logo, het kiesbewust logo, met ja. zo'n zo vinkje, zo'n veetje. Ja. Waar staat dat eigenlijk voor? Ja, dat gaat dus echt over, over gezondheid, hè, de bewust de keuze. Uh, ja, en daar ben ik persoonlijk ook vrij kritisch op. Dus dan um, is het echt voor je als consument beter, hè? Nou, eigenlijk niet ja, die kleurstoffen en zoetstoffen. Nou, jawel, die zitten er wel in. Oh. Het, het gaat eigenlijk over binnen een bepaalde productcategorie, dus het kan ook frisdrank zijn. De minst, nou goed, dat is negatief geformuleerd. Ja. De, de beste keuze uit die productcategorie. Dus een cola light bijvoorbeeld ja. in plaats van de reguliere... En daar kan je natuurlijk ook voldoende over zeggen, want mensen denken, oh, leuke groen of blauw, of welke kleur ze hebben. Als je dan, dus dan toch cola voor... drinkt, ja, is, is dat... I, nou, ja, of cola light of of cola, volgens mij maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Je hebt het over een transitieproces. Ko komen we ooit op een moment uh, dat er gewoon wereldwijd... of nou ja, Europees, uh, op Nederlandse uh, terrein... één logo is, één label door alle supermarkten heen... dat je denkt, nou ja, dit, dit is echt goed. Ja, nou, wat, als je echt op een wat langere termijn... misschien niet nog vijf of tien of vijftien jaar... ik denk dat die labels überhaupt... Ja, tenminste, ik hoop dat die labels überhaupt niet meer, uh, niet meer nodig zijn. Dat, uh, je ziet dat er gewoon, ook in de gangbare landbouw... dat, er, dat, dat, dat biologisch en, en, en beide kanten komen steeds dichter bij elkaar. De hele landbouw wordt verantwoordelijk en duurzamer. Dus we hopen dat gewoon alle producten straks bij de Albert Heijn goed zijn om te kopen. Vandaag wordt er in onze Tweede Kamer gesproken over het geweld in Egypte... en in het bijzonder tegen de koptische christenen. Straks praten we erover met Jos Strengel, die als priester in Cairo woont. En ook nog in de Abine hebben we nieuws uit de regio... Uh, dat allemaal straks na de klok van drieën in Dit is de Dag. Benieuwd hoe Dit is de Dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om half negen in de Champions League. Ik geef het waardig aan, geef het aan de linkerkant. Meedruk de vriendbal. laag 1-1. Nee! Hohoho. PSV AC Milan. Ja, schiet er binnen, maar een slotpark.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 En maak 6 keer kans op een luxe hotelarrangement voor twee personen op Tesla. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar 2,95. Leaseplan bestaat 50 jaar en dat via het Leaseplan Bank met de Depositoweken. Open voor 30 augustus een deposito en u profiteert van 0,25% extra rente op alle deposito's. Ga voor de voorwaarden naar leaseplanbank.nl.